Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. <kling> Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie, Roodbol, Leonard Joosten, Gea de Groot, Bernhard Robbe en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben drie gasten. Niet de eerste, de beste zou ik zeggen. Om te beginnen met burgemeester Rijsdoop. weer welkom in ons programma Goldse Kringen. Dan hebben we Rob Mutsaats van de Natuurpoort, Rovert Leij, Wim de Jong van het Brabants landschap. Met burgemeester Rijsdorp gaan we terugkijken op de crisisopvang. Daar zijn al ervaringen mee, er zijn al evaluatieformulieren de wijk ingegaan. We kijken met Rob Mutsaats naar de opening... ...van de officiële opening van, van de Rovertse En met Wim de Jong gaan we praten over de week van het landschap. Is dat de week van het Brabants landschap of überhaupt van het landschap? Uh, hier in dit geval is het Brabants landschap, maar het is in iedere provincie eigenlijk. Het is in elke provincie, ja. het is iets nationaals. Ja, sinds dit jaar weer... Uh... Ja, en uh, ik geloof dat er een koppeling is tussen uh, uh, Rovertse en het uh, Brabants landschap? Klopt. normaal is het op locaties van Brabants landschap in de regio. Het wisselt, het roleert eigenlijk ieder jaar, uh, varieert in de provincie door heel Brabant heen. Nou, dit jaar waren wij aan de beurt. Normaal is het dus op een locatie van Brabants landschap. Maar dit jaar hebben we gekozen, gezien hier de nieuwe natuurpoort. lijkt ja. het meer voor de hand liggen om daar reclame voor te maken. En dan hier ook een... Uh ...activiteiten organiseren. Goed, ja, het zijn dus eigenlijk twee, twee, drie, twee, drie onderwerpen. Dat weet ik niet zo helemaal precies. Maar dit zijn in ieder geval onze onderwerpen van vanavond. Maar eerst zoals altijd, wat was er uh, in het nieuws? Nou, Lucie zal ik beginnen? Begin jij maar eens, ja. Zal ik maar eens een keer beginnen? Ja. Ik heb uh, het nieuws dat uh, wethouder uh, Sperber uh, aftreedt. Per uh, 2 november legt hij uh, zijn functie als uh, wethouder uh, neer. Ja, dat is heel verrassend nieuws. Het is te vinden op de digitale pagina van het Brabantse Dagblad. is vandaag ook verschenen, hij heeft het vandaag geloof ik ook bekend gemaakt. Wat is de reden? Ja, de reden is dat hij, dat hij al vele jaren raadslid is en daarna een aantal jaren wethouder en dat hij... Het, het, het klimaat, dat bevalt hem niet, van, van polarisatie. Politiek en bestuurlijk, lees ik uit het bericht. Terwijl hij een man is van, van, die de consensus zoekt. En uh, ja, als ik het in mijn woorden zou moeten zeggen, dan uh, staat daar dat hij het dat zat is. Um, ja, een beetje merkwaardig uh, uh, reden ja, de polarisatie en ik zou zeggen doosje. het is toch heel rustig in de ja. gemeenteraad de afgelopen jaren er is eigenlijk nauwelijks polarisatie burgemeester nou gelukkig kan ik zeggen dat het inderdaad uh, rustig maar wel uh, uh, in die zin spannend is dat er goede kritische opmerkingen en vragen komen over de stukken die er uh, ook in de raad dienen ter besluitvorming en uh, ik denk dat er uh, overigens ook heel veel ontwikkelingen zijn. Als ik ook zo kijk de laatste jaren... dan denk ik dat er uh, heel veel gebeurt in geworden. En dat er ook heel veel goed gebeurt in geworden. Dus uh, ja, het is, uh, wat is rustig. Uh, ik denk dat er uh, goede discussie is uh, af en toe. En uh, als er een goed uh, voorstel voor ligt... dan worden er ook uh, eigenlijk altijd wel besluiten genomen. Er wordt zelden iets doorgestuurd naar een volgende keer. Dat, oh ja. uh, dus... Uh, ik denk dat we op dit moment goede ontwikkelingen hebben. Nou heeft hij het over uh, politiek en bestuurlijk. Als ik dan zeg dat het inderdaad uh, vrij uh, harmonisch eraan toe gaat, dan is het misschien binnen het college uh, um, wat polariserend. Nou, wat uh, wethouder Sjaak uh, Sperber zegt of vindt... dat vind ik dat u ook uh, bij hemzelf uh, zou moeten nou ja. vragen. Ik uh, weet wel wat het college dus uh, daar nu op gezegd heeft. Die heeft ook een uh, verklaring... Uh, Afgegeven en uh, daarin hebben we gezegd dat we kennis hebben genomen van het besluit van wethouder Sjaak Sperber. Dat hij uh, zijn wethouderschap neerlegt op uh, 2, 2 november uh, 2015. En we betreuren het vertrek, mede gezien de goede persoonlijke verhoudingen die er zijn. En verder uh, uh, beraden we ons uh, op de ontstaande situatie. Mm -hmm. oh, In het is, bericht pas, staat ook nog dat hij het met, uh, met het CDA besproken heeft. Maar ik begrijp uit uw woorden dat hij het niet met het college besproken heeft. Daarna was het een mededeling aan het college en wij betreuren dus een vertrek en we beraden ons erop. Dus verder dan dat kan ik ook niet gaan in nee. de verklaring. Nee, en dan zal er gezocht worden naar een nieuwe wethouder. We beraden ons. We beraden ons. Wat kan je ja. meer doen dan dat op zo'n korte termijn? Je moet je altijd beraden. Hè? Ja, altijd beraden, ja, ja. ja. ja. Ja, is, uh, dat is geen nieuwtje. Dit is eigenlijk toch wel, uh, toch wel uh, echt nieuws. Hè? Dat vind ik wel. Want hij is jarenlang uh, wethouder geweest hier. Hij ja, als je even kijken: de, Kijk, de vorige vorige periode is ja. hij uh, wethouder geweest, uh, dan nu 15 uh, maanden. Dus dat is een behoorlijke periode, ja. want een periode is vier jaar. En daarvoor is hij natuurlijk ook raadslid geweest. Ja, dus hij is een lang actief, in de ja, politiek. Ja, ja, ja. ja, er staan tegenwoordig lijstjes in de krant van, van wethouders die tussentijds opstappen. En burgemeesters overigens ook. Die, die lijst die wordt ook alsmaar langer. Vaak is er echt iets aan de hand. Hier lijkt er eigenlijk weinig aan de hand te zijn. Maar goed, we horen daar misschien nog wat meer van. Maar hier laten we het dan maar even bij. Ja, wat mij betreft wel, want uh, ja. ik heb u al aangegeven wat het college daar uh, op dit moment van uh, oh, okay. heeft gezegd. Oké, okay, goed. Uh, Lucy, heb jij nieuws? Ja, ik heb ook nieuws wat mij opviel. Dat is iets waarvan ik dacht, hé, hey, dat komt me bekend voor. De harmonie, de muziekvriendschap uh, uit Riel en de Sos, ja, die krijgen ook minder subsidie, 80% minder subsidie. En die gaan daar ook tegen tegen protesteren. En ik geloof dat die aanstaande woensdag in het gemeentehuis het wel helms komen spelen met z'n allen. Dat vond ik leu ja, leuk nieuws. Ja ik, ja, ja, ik herken dat een beetje uit mijn tijd zijn, natuurlijk bij het atelier, Wij werden we ook geconfronteerd met een forse bezuiniging. Wij hebben het overleefd. En ik hoop dat zij het ook overleven, want ja, vooral de, uh, de harmonie en zo. Ja, daar heb ik, uh, mijn dochters, die hebben daar de muziekopleiding gehad. En zij konden een instrument spelen dankzij de harmonie, want je kan daar een instrument huren en uh, wat anders niet te betalen is. Dus, uh, en ik vind het een hartstikke mooi orkest. En de SOS, ja, die komt, ja, ik vind het jammer, ik hou van muziek en... Uh, ik heb het altijd leuk gevonden dat Gohler zo'n uitgebreide, ja, zoveel muziekkapitalen uh, ja. heeft, dus zoveel ja. gemusiceerd wordt. Ja, ik, 80 procent. Ja, het, het, ik zeg net, wij hebben het overleefd en uh, ik hoop dat zij het ook. 80 procent uh, is 80 veel. 80 procent, dat is veel, ja. In twee jaar tijd, 80 procent. In wiens portefeuille zit dat? Dat zit in de portefeuille van uh, wethouder Jacques Sperber. <laughs> en. Uh, ze komen niet uh, het Welhomme-spelen, maar ze hebben het al Wilhelms... oh, gespeeld. Oh, ze hebben het al gespeeld. Want het was in de uh, brede commissie. Dat is ja. de commissie die zich voorbereidt op de begroting. Ja. Daar hadden zij dat uh, in, uh, uh, in gelezen. Uh, dat was overigens ook wel gecommuniceerd. En het heeft te maken met de aard van het subsidiesysteem Back to Basics. Dat kent u intussen ja, dat ken u ook. Dat Dan heeft het daar met name veel te maken met het feit dat in dat subsidiesysteem bijvoorbeeld het aantal jeugdleden ook een zwaar accent heeft. En ja, dat is dus wat constateerbaar is bij deze situatie van muziek en vriendschap. Dat dat gaat over minder jeugdleden. Okay. Hmm. Ja, ja. Zijn we het eigenlijk zelf in de hand eigenlijk. Um, nou, onze gasten mogen ook meedoen met wat was er nog meer in het nieuws buiten ons onderwerp. Rob Mutsaats, heb jij iets wat, wat je opviel in het nieuws? Nee, nee, nee. Ik ben zo druk bezig geweest dat ik, dat ik weinig nieuws bijgehouden heb op het moment. Geen nieuws bijgehouden? De roverse lijst lokt jou helemaal op? Ja, ja wij, wij besteden veel aandacht en veel energie aan, uh, aan het welslagen van de Roverslei. We hebben natuurlijk ook heel erg druk gehad. Uh, een mooie nazomer, uh, mooi weer, uh, veel uh, aanloop gehad. We zijn druk bezig geweest met uh, de opening van de, de Week van het, uh, van het Landschap. Met de opening sowieso van uh, de, de natuurpoort, de sleutel, wat gisteren uh, gebeurd is. Nou ja, we hebben gisteren een bijzonder mooie dag gehad... Uh, veel mensen die aanwezig waren bij de opening. Ja goed, we snappen dat je dan uh, niet uh, de krant gaat uitvlooien op, uh, Goed. Wim de Jong, uh, jij, heb jij iets uh, buiten? Ja, voor mij buiten... geldt eigenlijk hetzelfde. Want we hebben het uh, educatief uh, bos ontwikkeld. Ja. En ik denk dat ik de laatste weken uh, van om half zeven begonnen ben. En tot een uur of tien s'avonds gewerkt heb. Uh -huh. Maar ik heb toevallig uh, van de week nog even snel, dat ik in het godsbelangstand dat in ieder geval de carnaval in Riel gered is voorlopig. Dat, uh, de, oh. Stond op een uh, hele schuine helling, zeg maar. Mm -hmm. En dat nu toch enkele mensen ingedoken zijn die het uh, voorlopig weer voort laten bestaan. In ieder geval. Het is gered, de carnaval ja. is gered. Ja. Goed. Maar verder heb ik uh, veel nieuws gemist. Ja, Toevallig kreeg ik vandaag wel een nieuws, maar dat heeft niet betrekking hier op uh, dat wa Was Dat er weer een paard mishandeld was op een landgoed van onze de pan. in Zundert Dat is toch ook altijd vreselijk. Die, uh, die dus afgemaakt uh, is geworden, want ja. Ja, hij was gewoon niet te redden, zeg maar. Hij was zo verwond. En dan hebben wij tijd terug hier wel in de omgeving ook iemand betrapt die uh, hele rare dingen met een de paard deed. Oh, dat wil ik vragen. Wordt er wel eens iemand betrapt? Want uh, ik heb zo de, de, de indruk dat, dat er zelden iemand uh, wordt gearresteerd en, en uh, voorgeleid en nou, berecht. We hebben in ieder geval een... Uh, ik kreeg een telefoontje op een <coughs> zaterdagavond dat er rare dingen gebeurden in een weiland waar paarden liepen. Ja. En er was ook een man uh, naakt uh, bezig, zeg maar. God jezus. Maar ja, dan, dan uh, bel je de politie en dan heeft hij geen prioriteit bij een... Uh, Oh. Dus Geen prioriteit. We... Nee, nee, nee, nee. Nee. En daar hebben we naar de rand wel werk van gemaakt. We hebben naar de rand ook wel een excuusmailtje uh, gehad van dat ze het niet beter opgepakt hebben. Want volgens mij was er wel een man die ook tot zulke dingen in staat was. Ja, ja. Kijk eens aan, zich. Zeg. Maar ja, ik vind uh, hoe gestoord kan iemand zijn om zo'n paard? te Ja, hoe hoor. gestoord kun je zijn? Ja. ja. Mm -hmm. Heel vreemd. Burgemeester, nog iets uh, ander nieuws dan waar we het over gaan hebben? Nee, maar... Of bent u alleen maar met de vluchtelingen bezig geweest? Nee, ik ben uh, zeker niet alleen maar met vluchtelingen bezig geweest... Uh, uiteraard ben ik ook bezig geweest met uh, die onderwerpen die u net uh, aansneed. U kunt zich voorstellen dat dat toch het een en ander uh, teweeg brengt. Maar ik ben ook nog met de Roverselij bezig geweest. Dus uh, wat dat betreft zitten we hier uh, goed met z'n drieën. Ik kan ook alleen maar beamen dat dat een heel mooie dag was. En uh, dat uh, ja, ik denk dat er ook heel veel mensen naartoe waren gekomen. Zowel bij de opening als smiddags ook bij het uh, Klimmen Avonturenbos ja. en uh, ook naar uh, de week. Dus ik denk dat dat echt heel positief was. En verder heb ik natuurlijk wel heel veel nieuws ook uh, gelezen over de vluchtelingen. Zowel de kranten als uh, social media. Staan er. En, vol van hè. En ook uh, de nieuwe uh, uh, afspraken die uh, de minister uh, wil maken over uh, vluchtelingenopvang. Uh, ja, niet alleen sober, maar ook dat hij daarmee uh, ziet. Dat uh, hij een nieuwe rol ziet ook voor uh, de commissaris van de Koning om een plan van aanpak te maken om provinciebreed te kijken... hoe de kortdurende opvang zou kunnen worden geregeld. Ja, dat zijn allemaal zaken die heel uh, recent eigenlijk zijn aangegeven... waar ze vandaag een plan van aanpak moesten maken. En Brabant en anderen hebben overigens toch wel wat ruimte gekregen... om uh, dat ietsje later aan te pakken. Want het is een heel groot complex probleem. En uh, ja. het is heel moeilijk om op dit moment... Uh, de uh, vluchtelingen die uh, er komen een goede plaats te geven. En uh, ja, dus ook dit provinciale plan zal, uh, zal daar verder op inspringen. Mm -hmm. Goed, ik was toevallig uh, zaterdag uh, in het provinciehuis en daar werd uh, de commissaris van de koning uh, nogal eens een keer foutief toegesproken als uh, commissaris van de koningin. Dat zijn mensen bij wie dat zo, zo diep erin zit, dat het de koningin nee, is. Hij heeft zelf een hele goede opdracht. Ja, ervoor. die hebben we, ja, wou ik jou vertellen. Oh, sorry, want ja. hij zegt, uh, ja, die mensen die schamen zich dan. Maar, ach, dan zeg je toch alweer fout. En dan zegt hij, ach nee, ik uh, noem mijzelf de commissaris van de koningin in Brabant. <lacht> ja, dat is het toch? De koningin in Brabant. De koningin in Brabant. Ja. De koning in Brabant. Uh, uh, dan dan uh, laat je dat toch helemaal in het midden waar... Uh, mm. Uh, of, ...of je daar goed uh, correct in zit... ...of uh, wel een mooie oplossing. Uh, laten we maar meteen beginnen met uw welnemen... ...over uh, de vluchtelingen... ...die uh, sinds uh, enige tijd in crisis... Uh, ...noodopvang in de haspel uh, zijn ondergebracht... ...al uh, de tweede groep. Uh, eventjes terugkijkend naar, uh, naar die eerste, in, de eerste informatieavond... ...in de kapel van het Jan van Mezauw. Uh, bomvol... Was de brandweer niet een beetje zorgelijk dat er zoveel mensen in waren? Nee, we hebben dat in uh, goed overleg met uh, brandweer, maar ook uh, met het uh, Jan van Bezouw besproken hoe dat allemaal zou moeten zijn. Hoe de stoelen zouden moeten staan, hoe de vluchtwegen zijn en hoe vol het kon worden. Dus, uh, het, was, het was het overschreed niet de maximaal toegestane hoeveelheid mensen? Naar mijn idee dus niet, nee. nee. Nee, maar het was een enorme respons. Er was een enorme respons en overigens ook de afgelopen dagen, zeker ook toen we de informatie hebben gegeven en de vluchtelingen in de Haspel zijn gekomen. Daar hebben wij heel regelmatig kennis van gegeven aan de omgeving, aan de omwonenden van de Haspel. Per brief? Per brief, maar we hebben ook uh, een, uh, een lijn, een telefoonlijn... 24 uur per dag bezet. Uh, en uh, dus ook bemenst uh, met mensen die weten waar het over gaat... en die daarmee op de hoogte zijn. En we hebben uiteraard een mailadres wat specifiek daarvoor is. En dat heeft uh, ook nog wel wat uh, communicatie opgeleverd. En uh, ik heb de indruk dat de mensen vinden... dat ze daarover goed geïnformeerd zijn... en ook goede antwoorden krijgen op uh, de vragen die gesteld uh, zijn. En soms zijn dat... Uh, Vragen die voortkomen uit zorg en onzekerheid. En soms krijgen we natuurlijk ook wel eens uh, dat met name via social media opmerkingen die uh, echt uh, de getuige van zijn dat mensen tegen uh, deze opvang zijn. En ja, daar komen niet zo heel veel vragen uit als wel uh, dat er opmerkingen gemaakt worden. matig kan ik zeggen uh, uh, dat er toch uh, heel veel positieve reacties zijn. Ook heel veel mensen die gevraagd hebben... kunnen wij helpen? We hebben veel meer aanbod gekregen van vrijwilligers... dan we ook zomaar zouden kunnen gebruiken. Dus is eigenlijk soms heel teleurstellend... als mensen zich met al deze uh, goede bedoelingen zich aanbieden... dat je dan moet zeggen nee... want we proberen dan wel in die paar dagen dat uh, mensen er zijn... een beetje dezelfde gezichten uh, uh, op uh, de plek te hebben. Want dat is voor... De vluchtelingen zelf ook uh, rustiger en uh, beter. Maar het is hartverwarmend als je soms soort wat uh, mensen doen of willen doen. En uh, ja ook de hulp die daar steeds bij aangeboden wordt. Ja, ik was daar ook bij als uh, wijkbewoner en als uh, journalist of geïnteresseerd als, als redacteur van het uh, Van Golse Kringen. Uh, die, die stemming in de zaal, hoe zou je die typeren? Wat was de grondstemming? De, de, wat was de, de meerderheid, minderheid? Waar lagen die? Naar mijn idee lag de grondstemming in het begin wat aarzelend. Maar daarna toch zeker overwegend positief. En ook met de goede wil om een bijdrage te leveren als scholen Of in de persoon zelf of als, zoals de gemeente dat doet. En dat er een kleine minderheid is die daar een negatief beeld over heeft om op te vangen. En ja daarvan hoop ik dus dat we, als we in gesprek zijn, ook een aantal zaken zou kunnen aangeven wat misschien zorg of angst weg zou kunnen nemen. En, maar dat lukt niet altijd om daarmee in gesprek te gaan. Mm -hmm. Ik sta er wel voor open, maar dat moeten mensen ja. zelf ook willen. Ik ben het daar wel mee eens, ik uh, proefde dat ook zo, de... de de mensen die zeiden nou, wij moeten een, een, een welkomende vriendelijke houding aannemen en wij kunnen dat de scholen best en we zijn zo creatief, dat is, dat is, dit is zo'n aardig dorp, dit, dit, dit moeten wij doen. Ik dacht dat, dat het grootste applaus van, van de avond kreeg, terwijl zeker, ja, zeker. er werd verschillende keer geapplaudiseerd ook op tegenstemmen, maar... Die, die klonken niet zo, zo hard, dacht ik, als, als nee, nee, dat, dat applaus. Ja. Dat dat uh, instemming uh, verriet. Ja, ja, uh, ja. ja, dat geloof ik ook. Ja. Dat, dat was, Zeker, en ja. wat we dus ook uh, aan reacties krijgen, uh, geeft mij ook heel sterk die indruk. Maar er is nog geen uh, evolutieve reactie binnen, denk ik. Hè? Die is vandaag nee, uitgegaan. die is vanmiddag, die brief. aan het vanmiddag eind van de middag. Die, is, die, uh, is, die, uh, is die verspreid? Uh, en dat uh, ja, op een gegeven moment komen daar de antwoorden binnen en dan worden die resultaten verwerkt. Ja. Maar zoals, zoals u het nu uh, proeft, de, de, de stemming, is het goed gegaan eigenlijk? Ja, dat was mijn vraag. Hoe is het gegaan <coughs> het is, op de, af, de afgelopen dagen? Het is heel goed gegaan. In sommige opzichten is het niet goed gegaan. En wat is het niet goed gegaan? Uh, ik wil niet zeggen dat de communicatie met het COA niet goed was... want die heeft wel veel met ons gecommuniceerd. Maar het is duidelijk dat het COA... Eh, degene die ook zorgt dat de vluchtelingen ergens geplaatst worden... dat COA het ontzettend moeilijk heeft... om goede plek te vinden voor de vluchtelingen. En dat betekent dat ze eh, moeite hebben om mensen ergens te plaatsen. Maar ook dat als ze... Eh, uh, moeite hebben om het logistiek te verwerken... dat ze van de ene plaats naar de andere gaan. De eerste groep die wij heel kort hebben gehad... bestond uit uh, jonge uh, uh, jongens en jonge mannen. Eigenlijk, 14 tot 18. Ja, 14 tot 18. En uh, die uh, groep die kwam uh, vanuit, in dit geval vanuit uh, een uh, opvanglocatie in Hilvarenbeek. Maar die was al meer dan een maand... Werd hij van de ene crisisnoodopvang naar de andere crisisnoodopvang gebracht? Dat is dus ook dat, wat, uh, dat geeft allemaal wel. Allemaal 72 aan. uur? Maar bij ons zijn ze niet zo lang uh, geweest. Uh, bij ons zijn ze. Uh, het grootste deel van de groep is één nacht geweest. Die kwamen overigens dus ook al uh, laat aan de avond daarvoor. Heel laat. Zijn dus die nacht geweest en zijn de volgende dag verplaatst naar een uh, asielzoekerscentrum waar ze langer konden blijven. Die waren op zich heel tevreden over de opvang ook in uh, Goorle. Over de manier waarop ze ontvangen werden. En dat wij ook konden zorgen voor, ze hadden allemaal honger. Ze zag wel heel veel, ja het zijn goede eters uh, vaak op die leeftijd. Dus ze waren ook uh, blij dat, uh, dat dat ook goed geregeld was. En die jongens die, uh, zijn dus naar een langerdurende opvang gegaan. Maar daar kon niet de hele groep naartoe, dus een heel klein groepje... van uh, elf uh, jongens moesten nog... Uh, een nachtje blijven. Ja, maar was het omdat, dan een groep? Zodanig? Ik bedoel, uh, hoorden ze er bij elkaar? Of? Nee, maar ze waren hmm. een groep... omdat ze al een aantal oh, keren omdat ze al, uh, waren. Met dezelfde, ja. ja, Met dezelfde en groep, ja. Met dat kleine groepje, dat moest naar een heel ander... asielzoekerscentrum en dat moest helemaal naar het noorden... van het land. En dan hadden ze op die avond... Geen bus voor om dat uh, goed te regelen. Dus die zijn de volgende ochtend heel vroeg weggegaan. Dus ja, dat is, uh, uh, dat is maar een hele korte opvang geweest. En uh, daarna is er een uh, nieuwe groep uh, gekomen. Die uh, bestaat uit uh, 44 volwassenen en zes uh, kinderen. Ook allemaal uit Syrië. Die andere jongens waren ook allemaal uit Syrië. En die hebben hun eerste en hun tweede nacht in de Haspel heel goed doorgebracht. Het is een hele rustige groep die overigens ook net als die eerste groep... zich ja, wat dat betreft prima heeft gevoeld in de Haspel... en ook heel dankbaar is voor de hulp die er geboden is. Maar om nou maar een verschil aan te wijzen, maar dat ligt ook natuurlijk aan de samenstelling... De jongens die waren ook heel erg blij dat ze uh, uh, in de Haspel uh, goed konden sporten. Ja, dat is wel Heel, heel, heel ja. veel uh, voetbalcompetitie hebben ze zelfs uh, opgezet. Uh, dus die waren druk bezig, die vonden het mooi. En deze tweede groep, die, uh, hadden ja, voor de kleintjes waren er kinderopvangactiviteiten. Uh, Daar werd druk gebruik van gemaakt. Maar deze tweede groep, die kwam rechtstreeks uit de Apel... Die kwamen ook s'avonds laat, die kwamen helemaal uit het noorden met de bus, hadden natte kleding aan, zijn dan nog maar net gearriveerd in, uh, in Nederland, hadden nog geen medische screening gehad, dat is allemaal eerst gebeurd, uh, direct de eerste avond, uh, overigens uh, leverde dat dus niet zoveel problemen op GGD en zijn daar dan allemaal uh, bij aanwezig. Maar die hebben bijvoorbeeld dan weer behoefte aan andersoortige activiteiten. Toen was er geen voetbaltoernooi uh, die nou, dag Dat dan niet alleen maar zoals bij, bij die uh, groep zoals jongeren? Zoals bij de jongeren. Dus het is heel fijn dat je in die haspel dan in ieder geval alle soorten activiteiten wel kunt, uh, kunt doen. Maar ja, dat is uh, verder heel goed uh, gegaan. We, hebben alleen, uh, we hadden de gedachte dat ze vandaag uh, weg zouden gaan. Dat was ook door het COA eerst gezegd. Maar uh, die komen nu morgenochtend heel vroeg met een uh, bus uh, en dan uh, uh, gaan ze uh, morgenochtend uh, vertrekken. Dan gaan ze morgen vertrekken, dan wordt de Haspel ja. wordt weer teruggegeven is, uh, aan uh, school en sport. En, uh, ja, dan uh, morgenmiddag uh, om uh, vier uur, dan is ook weer de eerste activiteit. En dan is de Haspel helemaal schoon uh, en dan uh, kunnen uh -huh. dus de gebruikers weer... Uh, de haspel ook gebruiken. En mm -hmm. dat betekent dus dat er geen kortdurende opvang meer is hier. Uh... Dan gaat de evaluatie plaatsvinden ja. waar uh, u net uh, over ja. sprak. Brief aan omwonenden is uh, verzonden, zit een evaluatieformulier bij. Het gaat natuurlijk om de evaluatie zoals de omwonenden die mm -hmm. vinden. We hebben ook gegevens uh, van hoe uh, de vluchtelingen het uh, vonden. Mm -hmm. uh, en we kijken er zelf heel goed naar. Hebben wij de goede. Uh, bezettingen voor de opvang geregeld. Hebben we de goede voorzieningen voor de opvang geregeld? Hebben we met de vrijwilligers de goede zaak gedaan? Hoe kijken de vrijwilligers er tegenaan? Hebben die daar bepaalde opmerkingen voor? En we gaan ook kijken van wat is er dan nog aan zakelijke... Bijvoorbeeld financiële consequenties aan dat uh, hele verhaal. Hmm. Het lijkt me sterk als de omwonenden er ook maar iets van gemerkt hebben. Daar wil ik dan een persoonlijke opmerking aan uh, verbinden. Ik ben de omwonende en ik uh, probeerde op vrijdag uh, een bezoekje te brengen. En ik, uh, werd de toegang uh, kwam er niet in, zou ik het zo zeggen. Uh, nog op de titel van, van uh, wijkbewoner die, die eens een kijkje wil nemen... of, of een praatje en, en de, de jonge lui welkom wil heten. Nog op, op de titel van, van uh, pers. Want ik ja, heb het was jammer aan... dat u niet op uh, de persmoment uh, was. Dat was daarvoor. Daar is ook de log uh, bij uh, uitgenodigd. Uh, en uh, daar hebben we ook uh, gezegd... Uh, en uh, ik kreeg ook uh, de indruk dat de pers daar... Uh, dat een heel redelijke zaak vond... ...dat wij een deurbeleid hebben... ...in die zin dat uh, wij zeggen... ...nou, op het moment dat de vluchtelingen... ...binnen zijn... Uh, ...laten we niet iedereen uh, binnen... ...want dan verstoor je toch... Uh, ...ook uh, hun, uh, hun... ...verblijf daar... ...het wil niet zeggen dat vluchtelingen niet zelf... Uh, ...ook naar buiten kunnen gaan... ...of contacten kunnen hebben, dat is prima... ...maar niet... Uh, daar binnenkomen. Omgekeerd kom je er niet in. Je mag eruit, maar je komt er niet in. Dat was eventjes een, een punt hè, op die avond. Het is geen gevangenis, hebt u gezegd. Nee, dat, klopt. dat was een vraag van, van, van, zijn, van, van bijbewoners. Omdat... Van, van, hoe moet dat? Mogen ze eruit? Wel ja, zeker mogen ze eruit. Het is geen gevangenis. Ja. Maar je komt er niet in. Nee, maar dat is ook omdat uh, mensen daar uh, ook niet... Uh, voor hun lol zijn gekomen. Die uh, hebben daar een moeilijke tijd achter de rug. Als ik naar deze groep uit uh, Ter Apel kijk... dan uh, denk ik dat het ook aan hun is om te kijken... op het moment of zij uh, dat aankunnen. Mm -hmm. Dat was een persmoment, maar toen was, was er nog niemand. Nee, maar daarmee had u wel kunnen zien hoe het allemaal uh, was. Ja, je kon uitslag. de lege bellen ja. bekijken. Ja, als u het negatief wil zien, kunt u ja, dat ah, nee, ik bedoel, Maar ik bedoel, waarom, waarom zou je nou eigenlijk uh, zeggen... de, de de pers is niet welkom. Waarom zou je dat nou zeggen? Nou, de reden heb ik net gezegd. Daar kun je dus misschien verschillend over denken. Maar dat is de reden. Dat mensen het eventueel niet aan dat het, ja, zijn. dat het storend zou het zijn. Dat het is. Nou, niet, zijn alleen niet alleen storend. Maar dat sommige mensen dat ook niet aan kunnen. Ja. En ik vind dat een heel legitiem ja. argument. Maar stel dat je bent buurtgenoot. En je wil inderdaad toch eens... Ja, niet kijken binnenkijken zoals het is van nou als een soort sensatie. Maar toch op een of andere manier je vriendelijkheid wil laten zien. Van goh, fijn dat u hier bent. En van harte wel, Je ziet het wel eens. Dan zou je gewoon buiten het centrum, buiten de haspel moeten blijven. En dan eventueel iemand aanspreken die uit dat de haspel komt. Ja, dat zou kunnen. Maar er zijn ook mensen die het aangeboden hebben. En er zijn ook dus wel wat contacten geweest. Is dat overal het beleid zo? Of is dat alleen in Golen? Nou, dat weet ik niet, want ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel iets te druk heb gehad om het te verdiepen in hoe het in alle andere plaatsen is. Dat uh, kan ik niet aangeven, maar er is wel een bepaald idee over het feit als mensen komen die in zo'n situatie zijn, dat uh, het binnenlaten van iedereen op dat moment best een hele lastig is. Ja. Bovendien ja, het hadden wij nu bijvoorbeeld zijn. bij deze ja. tweede groep, uh, was het ook zo dat uh, bij, de, bij de eerste groep uh, waren er een heel aantal uh, jongens die bijvoorbeeld ook uh, wat Engels spraken. Maar bij deze tweede groep waren er heel veel die alleen Syrisch spraken. Ja. Uh, uh, ik heb uiteraard met uh, zowel de eerste als de tweede groep natuurlijk ook contacten gehad. Uh, maar dan had ik bij die tweede groep toch echt wel heel erg veel de tolk nodig. Want we konden er anders toch niet allemaal uh, heel goed uitkomen. Dus... Nou ja, diezelfde avond dat, dat we hier in de kapel die de informatie hadden. Hè? Toen was er s'avonds bij Pauw. Ik weet niet of u dat ook nog gezien hebt. ...was er een vrouw die... ...die vertelde dat, dat ze ook... ...barstens vol met vooroordelen zat... Ja, ...en hebben we gezien... ...en, en ja. Paul vroeg, ja, ja, wat voor vooroordelen dan... ...ja, dat je, dat je daar verkracht wordt... ...als je daar, uh, ja. daar binnen zou lopen... ...maar zij was daar binnen gelopen... ...en het was ook 72... ...crisisnoodopvang... ...kennelijk uh, mocht zij daar binnen... Geenwilliger was ze daar. Mm. ...en uh, nou, ze was inderdaad helemaal niet verkracht... Dat, uh, surprise, surprise. Uh, en de vooroordelen die, die, waren, die waren als sneeuw voor de zon waren ze verdwenen. Toen, toen ze daar zag dat dat, dat dat ook mensen waren. En ze was daar in contact gekomen met, uh, met kinderen. En, en een van die kinderen die wilde echt iets, iets zeggen, iets vragen. En omdat het Arabisch was uh, kon ze daar natuurlijk ook helemaal niks mee. Tolk erbij gehaald. Intussen, dat vond ik ook een mooi vooroordeel, zat te bedenken, wat zou dat kind eigenlijk van me willen? Zou ze fietsje willen? Zou ze zo, zo, zo, zo snoep willen? Of, of nog iets anders? Dat kind dat vroeg, kun je van. me vasthouden? Kun je me eventjes vasthouden? Een knuffel? Nou, dat is toch... Dat, dat is toch dan zie je toch hoe onze vooroordelen in elkaar zitten. Ja. En, en wat er gebeurt als, als je... Als je mensen toelaat, zou ik zeggen. Nou ja, ik wel dat er een verschil is tussen ja. de crisisnoodopvang en de noodopvang. Dan gaat het over wat langer uh, durende. Dan is het natuurlijk veel gemakkelijker om dat contact uh, wel uh, te laten ontstaan. En nu kan het eigenlijk alleen wanneer je denkt dat iemand daar aan toe is. Maar dan heb je een, een noodopvang die geldt zo tussen de drie en de zes maanden. Dan is het natuurlijk alles een beetje ja. anders dan als je net... Want als je in Ter Apel komt, dan heb je net... Een hele tocht achter de rug. De ene, natuurlijk, iets anders dan de ander. En dan uh, word je daar geregistreerd. En dan uh, word je met natte kleren aan in de bus gezet. En dan kom je naar Gorle. Dus u moet zich voorstellen wat dan de feitelijke situatie soms voor mensen is. Daar mag je wel enige compassie mee hebben. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, nog zeker. Nou, mijn ervaring is: ik ben in een asielzoekerscentrum geweest in Eindhoven. dus mensen die daar al maanden ja. zitten. En dan merk je wel dat als jij daar binnenkomt. Dat gaat overigens ook aan er staat ook beveiliging. Dan kom je ook niet zomaar in. Want het heeft ook te maken met veiligheid. Dat, dat als je inderdaad deze mensen spreekt. En nou dacht ik zelf niet vol vooroordelen te zitten. Maar ik vind het bijzonder. Aan, ja toch wel heel veel indruk maken. Dat je dus met mensen te maken krijgt. Die echt onder hele, heel veel zwaars hebben meegemaakt. Ellende die je niet kunt voorstellen. En mij is opgevallen dat deze mensen juist hun verhaal kwijt wilden. Van, van, dat zie je bijna letterlijk vast en willen vertellen. Maar ik zeg daarbij, er zijn mensen die dus al in, in lang, langer daar zitten. Ja, ja. Mm, daar zit het in. Maar wel, dat ze, dan merkte ik wel dat ze waren blij met, met, met, dat wij een goede gezicht komt laten zien. En ja, Zeker. Uh, maar dat kan in onze situatie dus niet. Bij die, bij die 72 uur opvangst kan dat niet. Uh, Soms dus korter, want die eerste groep... Ja, ja dus die is de nog de korter heen, zelfs. Die, die is, is nog veel korter. korter. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik denk dat die mensen ook helemaal geen behoefte aan hebben. Ze zijn vaak heel erg blij met de, uh, het moment dat ze even tot rust kunnen komen. Dat was in ieder geval het hoofdmotief uh, van wat mensen... Uh, uh, van de groep die het laatste kwam... Uh, tegen mij zei... dat we hier zomaar even rustig kunnen zitten... en dat we het gevoel hebben dat het veilig is. Ja. Ja. Daar kunnen we ons niets bij voorstellen. Nou ja. Nee, ja. Ik, ik, Dat is zo'n andere wereld. Dat zijn zo'n andere problematiek. Daar kan ik me als, als, als, als goorrelse... bij wie veiligheid een vanzelfsprekendheid is. Ja. Toch echt niet iets bij voorstellen. Ja. Nou, ik sprak toevallig gisteren iemand... die direct betrokken is geweest bij die opvang... in heel en die had niet zozeer vooroordeel, hij zei maar als je dus met die mensen spreekt, want die had ook die groep dan gehad en waren een paar Engels, of ja, jongens die Engels konden ja. Hij zei, en dan hoor je dus wat er afspeelt en dat ze dus de familie achter hebben moeten laten ja. Hij zei maar dan, uh, als je dan nou aan, aan je eigen kinderen denkt, hij zei ik moet toegeven, ik heb dan gewoon met mijn tranen ja. in de ogen staan, mm -hmm. Om het leed waar hun allemaal mee moeten maken, hij zei, ja. toch wel anders ja. tegenaan kijken als je gewoon buitenstaander je ziet op tv of uh, ja, dan, dan is het abstract, hè, dan toch abstract. Dan wordt het toch wel een beetje anders als je direct contact ja. mee hebt. Ja, in Hilvaar uh, en Beek zijn ze, zijn, is die groep drie dagen geweest. En toen ik dus op de Roverselei was... werd ik ook meteen aangesproken door een aantal mensen... die uh, de groep in Hilvaar en Beek had gehad. En hoe is het nou met ze? Ja. Daar zie je aan dat, uh, dat het een enorm uh, emotionele impact heeft. Z zowel natuurlijk, nog veel meer natuurlijk op de vluchtelingen... maar ook op de mensen die ze opvangen. Want ja, het is echt niet niks als je ze dan uh, uh, toch uh, opvangt en mee wil helpen en uh, ze waren dus ook zeer benieuwd hoe het, uh, hoe het dus in uh, in ging en dat geeft de betrokkenheid aan mm -hmm. en uh, aan de andere kant ook de enorme emotie die dat uh, oproept dat is toch mooi eigenlijk ja dat vind ik uh, ja, dat zijn zeker mensen, hè? en als je ziet wat die hebben meegemaakt dan kan je daar ja, kunnen, eens geen beeld van kunnen wij echt geen beeld van krijgen maar gelukkig ook maar goed, ik hoop dat we in uh, Nederland ertoe uh, kunnen komen. Dat, we niet, uh, dat het niet zo moet gaan zoals het op het moment gaat. Waarbij uh, mensen eigenlijk uh, overal een dag of een paar dagen maar kunnen zijn. Uh, uh, en dan weer door moeten gaan nee, met een bus naar een natuurlijk. andere plek. Maar het is op het moment dus wel heel lastig. En dat zit hem natuurlijk in het feit dat... Uh, Asielzoekerscentra uh, vol zitten. Ook met veel mensen die... Uh, al een status hebben. En daar dus eigenlijk niet meer zouden moeten zitten. Nee, die moeten, moeten daar niet zijn. Nee. Maar ja, waar geen huisvesting voor ik is. Scholen kan maar, ook geen huisvesting aanbieden. Wij bieden huisvesting aan voor de statushouders... die wij per jaar... Uh, uh, krijgen, zal ik maar zeggen. Het klinkt heel uh, raar als je het zo formuleert. En... Uh, voor die huisvesting zorgen wij ook. Maar het gaat natuurlijk altijd over huisvesting... die ook uh, samen met uh, de woningbouwcorporatie uh, gevonden moet worden... of die in die sector moet komen. En ja, het is natuurlijk ook het lastige... dat daar natuurlijk ook een enorme druk op die sector ligt... van mensen die ook al jarenlang wachten... op, uh, op een woning uit uh, de sociale woningbouwsector. Want ook mensen met een urgentieverklaring... Uh, ...moeten we toch heel lang wachten? Ja, dus dat het is het verleidigen dat moeilijke, dat er ook doorheen ja, komt fietsen. Een ja, ja. hele moeilijke uh, marktsituatie. Dat, dat markt. het, de steun afbrokkelen, dat, dat is het draagvlak dat dan uh, zo ja, ja. Uh, ja, dat is voor onder beide, druk staat. Dat is voor beide natuurlijk wat te zeggen. Als je heel lang moet wachten wil je ook ja. graag een huis. Ja. Ja, ja. En als je niks hebt ook. En als je niks ja. hebt ook. Dus ja. het is een, dat is een... Ja, een Ander probleem, maar dat maakt dit dus ook uiterst complex. Mm. Maar had de regering daar geen oplossing voor... door inderdaad noodbouw of containerbouw? Is ja, daar nergens zeker. een plek? Ja, Die dingen die zijn nu allemaal ja. eh, ook gezegd... en gaat ook gebeuren. Maar dat betekent voor morgen nog niet direct die oplossing. Nee. En in de tussentijd zullen we naar het idee van... Eh, uh, de raad van Goorlen uh, die raadsbreed de motie heeft aangenomen en uh, het college uh, toch moet kijken of we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Nou, dat hebben wij nu gedaan en we gaan kijken of die bijdrage op een of andere manier dat goed was. Het was ook vrij uniek dat, dat uh, raadsbreed unaniem, zonder enige tegenstem, Zeker. dat de raad uh, zich uitspreekt ja. voor. of Is dat uniek of komt het meer voor? Dat, dat... Het zal wel meer voorkomen. Ja, u, maar u weet in ieder dat als van... raadsvoorzitter. Ja, bij ons. Of uh, ja, oh, hier in ons graad? überhaupt. Gaat. Oh, ik dacht in heel Nederland, nee, dat nee, heb dat men helemaal Nee, gegaan, maar... nee, nee dat, uh, dat men het, over, uh, dat men het uh, unaniem daarmee nee, kan inzetten. Nee, dat niet komt zeggen. niet altijd voor, maar ik moet zeggen dat, uh, <laughs> dat dit wel heel duidelijk zijn. was. Dat ja. was heel duidelijk. Er zijn wel eens meer moties helemaal aangenomen. En, oh ja, ja, ja. ja. Maar ja. ik heb ze niet geteld. Ja, dus toch mag nee. het ook. Toch. Het, het, het raad daar unaniem mee eens is. Nou dus ja, dat is, dat is toch fraai. Dat het dat in, in voor zo'n zo geval woord ook, dat er die unanimiteit ja, ja, ja, ja, verwoven kan worden. Ja, nou, dat, ja dat is, dat is, is toch... Ja. Uh, en dat lag ook in de lijn zoals het college er ook over dacht. Dus wat dat betreft uh, was dat heel eenduidig. Ja, nu, nu wordt er straks dus uh, geëvalueerd. Uh, ik uh, voorspel dat die evaluatie positief gaat uitvallen... En dat betekent dan dat, dat de Haspel voorlopig locatie is voor 72 uur crisisopvang. Nou, ik loop niet vooruit op de evaluatie, want ik vind dat we heel eerlijk en open en transparante zaken moeten bekijken zoals het ligt. Een van de aspecten is natuurlijk wat ik net aangaf, bijvoorbeeld de bezetting of de wijze waarop de mensen, en de, zowel de omwonenden als de vluchtelingen, eh, als ook de medewerkers en de vrijwilligers het hebben ervaren. En iets anders wat ook een punt is, is de locatie op zich. is ook een evaluatiepunt natuurlijk. En nou ja, al die dingen bij elkaar, die gaan uh, leiden tot een uh, bepaalde conclusie. Nou, u loopt daar niet op vooruit, hè? Nee, absoluut niet. Nee, want nee, dat nee. vind ik de waarde van een evaluatie. Dat ja, je ja, okay. dus de waarde nee, dat, uit de evaluatie haalt En dat, niet dat, dat, dat, dat we hem al van tevoren zitten nee, in te nee, ook, nee Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat, dat is wel te begrijpen. Nou ja, ik, ik, uh, ik ga niet Af, uh, wedden. Ik ga ook... Uh, ja, ik heb mijn voorspelling gedaan, maar die, die gaat positief uitvallen. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop um, dat de evaluatie positief uitvalt. Ja. Um, goed, nou, wij uh, gaan dit onderwerp nou afsluiten, want we moeten toch ook uh, tijd hebben voor uh, de roverse Leij en het, uh, de, de, de week van het uh, landschap. Maar eerst tussendoor nog een muziekje, Lucie. Ja, ik heb een heel klein muziekje. Kleine ik muziek. heb uh, ja, Stef Bos, ik volg alleen mijn hart. Ik denk laat ik eens een vriendelijk liedje. Oh. <laughs> Ik uit een dorp waar de wind altijd bijvaart. Ik kom uit een tijd die niet meer bestaat. Ik kom uit een wereld van oost en van west. Door oorlog was ver, ver van mijn bed. Stad, want ik wou iemand worden. Ik zocht naar de chaos, want ik kwam uit de orde. Zo heb ik geleerd niet meer te geloven dan dat wat ik zie, wat ik zie met mijn ogen. En ik volg geen richting en ik volg geen weg. Ik volg geen licht en ik volg geen ster. Alleen nog steeds, nog steeds mijn hart Was altijd onzeker, maar ik liet het niet zien De kritiek die ik kreeg, heb ik meestal verdiend Soms hield ik mij staande, soms gaf ik mij over het hart is verraad maar het is niet gebroken. Want ik volg geen richting en ik volg geen weg. Ik volg geen licht en ik volg geen ster Volg geen leider en ik volg geen vlak. En ik weet niet waarom, maar ik wil een rivier zijn die stroomt naar de bron. Tegen de berg op, dwars tegen de tijd, dansend in de regen en altijd op reis. En ik heb een wereld gezien waar de liefde bestaat. Sporen van oorlog en sporen van hout. De ene met zijn waarheid en de ander zijn God. Ze maken elkaar met liefde kapot. En ik volg geen weg, volg geen licht en ik volg geen ster. Volg geen leider en ik volg geen vlag. Ja, dit is Scholse Kringen en we gaan verder met Rob uh, Muts zijn met Wim uh, uh, de Jong. Ik eens eventjes jouw voornaam uh, opzoeken weer. Uh, de opening van... Uh, je kijkt er al op terug. Ja, we kijken er al op terug. We hebben gisteren een bijzonder mooie dag gehad. De dag is begonnen uh, uh, helemaal in, uh, in de mist en uh, tijdens het onthullen van de sleutel... ...kwam de zon ook doorschijnen en uh, ja, het kon niet mooier dan zo. Mooie woorden van, uh, van Bert Pauli, van onze burgemeester mevrouw Rijsdorp... Uh, van, de, uh, ...van mevrouw Joep Baartmans, uh, van Harry van Puinbroek. En uh, ja, toen zijn we van daaruit, uh, na het onthullen van de sleutel... ...zijn we naar de buurman geweest, naar, uh, naar Kreebouw, naar de fruitbekerij... ...waar de première was van de natuurfilm Van de Rechte Heide... Uh, ...gedaan door een medewerker van het Brabens landschap. Ja, we hebben bijzonder veel publiek gehad gisteren. Ze hebben daarna smiddags het klimbos geopend van Rocks and Rivers. Ook een spectaculair iets uh, zo midden in de bossen, tussen de bossen. Ja, mijn kleindochter en schoonzoon hebben al geklommen. Die ja. hebben daar even... enthousiast van getuigd dat, dat het uh, inderdaad uh, geweldig is om daar uh, door die bomen heen te klimmen. En opa had geen schrik. Ja, opa was er jammer genoeg niet bij. Oké, okay, ja. ja. Nou, dan moet u een keer terugkomen. Ja, nou, ja, zeker. Er zitten best wel enge dingen bij. Waarvan ik dacht, ik zou dat... Het is eng, eng tussen aanhalingstekens. Dat ze ook tegen de bomen zelf opklommen. Dat ze ja, ja. een helmpje op. En het, het was het zag er spectaculair uit. Ja, als je dan 12 ja. of 13 meter hoog uh, gaat ja. klimmen. En om ik dan ineens vanaf een, een tafel op die hoogte zo de lucht uh, in te stappen. Durf jij dat ook? Nee, ja, ik ben net twee kilo te zwaar uh, voor, het, uh, voor het parcours. <laughs> nee, anders had ik het zo gedaan, uh, Wim. Uh, yeah. ja, ik heb het wel gedaan, het was wel leuk. <tie> ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, nee, uh, bijzonder, een bijzonder leuk uh, begin van, van de Week van het Landschap, maar ook een bijzonder een leuke afsluiting en uh, een opening van de natuurpoort, uh, de, de realisatie tot nu... En uh, nu is alles in kannen en kruiken, zou ik maar zeggen, en ja. kunnen, we, kunnen we vooruit. En hebben we denk ik iets heel moois. En dat merken we ook, want we merken gewoon dat er uh, op de zandpaden van, van Heel Vaar Beek naar Riel toe uh, veel meer uh, recreatief verkeer is. Omdat ze nu weten dat er wel iets uh, aanwezig is om, ja, daar wou ik om even over te stoppen. We hebben. Uh, jullie relatie Brabants landschap en Roverslei is goed. Ja, bijzonder goed. Anders. Dan, Hadden we ook niet zo'n mooie combinatie kunnen maken. Dat moet he? ik zeggen, is goed geworden. Want aanvankelijk, kijk, de, de, de politiek van, van de gemeente en misschien ook wel van Brabants Landschap, was toch lange tijd, uh, nou, liever niet uh, uh, de Duinen en, en liever niet aan een hele hoop herrie. Uh, dit is een natuurgebied. En, en, dus uh, we willen eigenlijk de, de toerist eerder uh, eruit houden dan, dan erin lokken. Was ja, toch ik denk, zo? Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als met uh, de opvang. Uh, mensen weten niet goed, uh, uh, die hebben schrik van iets wat, uh, wat er uh, helemaal niet is. Uh, in het begin was het een recreatieve poort. Nou, een recreatieve poort uh, uh, geeft meer belading als zijnde veel onrust uh, dan een natuurpoort. En ja, ik denk dat het ook meer een natuurpoort is dan een recreatieve poort. Mensen die worden echt uh, ontvangen in de rand van het natuur om van daaruit te gaan te genieten van de natuur. Uh, met alle landgoederen in de omgeving en... Uh, ja, dat doet echt wel zijn functie. Ja. Dus. Maar voor mijn historisch bewustzijn, is het niet zo, zoals ik het schets, dat dat aanvankelijk eh, toch... Eh... Nee, dat is eigenlijk niet. Nee, uh, is eigenlijk die, niet. die natuurpoort of groene poort zoals ze in het verleden genoemd werden, die zijn eigenlijk ontstaan al in de periode met de reconstructie. En wij zijn uh, vanaf het begin eigenlijk wel voorstaander geweest, onder die voorwaarden dat het wel op de juiste locatie is... En dat er uh, de natuurbeschermingsorganisaties, of het nou Staatsbosbier Natuurmonument of Brabus Landschap of een andere initiatiefnemer, die daar dan ook zich kan presenteren. Uh, en voor ons ligt hier een hele mooie mogelijkheid voor Brabus Landschap. We hebben ook een soort infopunt, dus als bezoekers daar komen, dan kunnen ze ook informatie vergaren over de gebieden die wij hun aanbieden met wandelroutes en dergelijke. Nou, we hebben samen met Rocks and Rivers ook een. Uh, een educatief pad aangelegd voor kinderen. Die dus, uh, je hebt een het klimbos dat je onder begeleiding mm -hmm. moet, maar je kunt dus ook nu een pad volgen met een heel mooi le uh, leerboekje wat erbij zit, om kinderen meer uh, wegwijs te maken in de bos. Kijk, het is heel leuk als ze door een boom kunnen klimmen, maar het is nog leuker als je weet wat voor boom dat is. Ja, ja, en met ja, allemaal ja. meer in die mm -hmm. boom uh, kan zitten. Mm -hmm. En ik denk dat het voor Arabisch landschap heel belangrijk is, omdat kinderen ...in te zetten of die we mee te geven, want in feite zijn dat de toekomstige natuurbeheerders die het nog heel veel moeten leren. Zeg maar. Dus ja. ik denk dat voor ons hier hele mooie kansen lagen om uh, uh, dat mee te geven, maar ook de zoneringen, zoals Rob net aangeeft. Uh, vaak zit het overal weer verspreid in de gebieden en mensen zijn eigenlijk allemaal zoekende. Ja. Terwijl je nu een hele mooie locatie hebt waar mensen heel veel informatie kunnen vergaren en ze kunnen dan lekker in het bos. En nou op elders blijft het dan weer rustiger in het gebied. En dan komen die echte natuurliefhebbers, die komen toch Maar mensen die dan toch wel meer uh, spel in het bos willen doen, die kunnen hier mooi terecht. Jij zei dus, uh, het is geen recreatieve poort, maar het is een natuurpoort. Want het is destijds ook wel recreatieve poort genoemd, hè? Ja, ja, maar die naam die is bewust ook veranderd om het uh, toch een andere belading te geven. Omdat mensen misschien toch dachten van, nou, dan daar, daar krijgen we uh, trapfietsen en... Uh, uh, gemotoriseerd uh, verkeer. Uh, uh, ja En dat is het nou allemaal net niet. Het mm -hmm. moet uh, echt uh, een, een relatie zijn tot de natuur. Vanmiddag hebben we een overleg gehad met Visser Brabant, de provincie en Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en Brabants landschap. Ja, dan komt er ook wel uit dat, uh, dat wij in Brabant toch ook een beetje nu een uh, voorbeeld uh, uh, gecreëerd hebben door die natuurpoorten. Dat andere provincies toch zien van, hé, hey, daar gebeurt echt iets. En daar zijn een aantal natuurgebieden die middels een in poort nu inzichtelijk zijn. En ook voor de, voor de te, terreinbeheerorganisaties. Te, daar is het ook een mooi medium voor om veel dichter bij de mens te komen. Nou, we kunnen al heel mooie landgoederen hebben in, in, in Brabant of in Nederland. En of het natuurmonumenten is, of, of Brabant. Zijn dat terreinbeheersorganisaties uh, um, die je nou zo noemt? Ja, voor Brabant ja. wel. Mm -hmm. Kijk, en nu kunnen hun, door wat Wim al zegt, uh, de de, de activiteiten die ze ontplooit hebben, kunnen ze mensen en vooral kinderen ook laten zien dat de natuur echt dichtbij is. En dat er ook heel veel spannende dingen in de natuur zijn. Uh, ja, je kunt koppelingen maken met scholen, schoolprojecten, uh, practicumlessen. Ja, een hartstikke mooi medium. Ja. En wij zitten daar dan om te zorgen dat... Uh, ja, zoals Wim van der Donker al zei, de natuur is mooi, maar je moet er wel iets kunnen drinken. Je moet er wel een kopje koffie bij kunnen drinken. Dan is hij. En dat is jouw uh, core business? Ja, nou, we hebben daar, we hebben daar natuurlijk uh, onze uh, ons eten en drinkerij, zoals we noemen. We hebben vier bed- en breakfastkamers. Dus ook uh, voor, uh, voor het langdurig verblijf uh, is het een, ja, een mooie locatie. En van daaruit kunnen mensen. Merk je ook die tochten gaan maken van bed- en breakfast naar bed- en breakfast? In de omgeving zijn natuurlijk verschrikkelijk veel leuke en mooie dingen te zien. Toeristisch, ja. maar ook met natuur. Nou, ik heb het vooraf al gevraagd, maar misschien dat luisteraars het toch wel interessant vinden om het te weten. Jij doet niet aan bilocatie. Jij zit dus momenteel niet op boerke -Mutsart. Uh, in Tilburg, je zit uh, helemaal in uh, de Rovertse Ja, ja, ja. Wij, uh, wij hebben onze focus helemaal gelegd op uh, de Rovertse en, uh, en in Tilburg, daar, uh, nou, daar houden we natuurlijk uh, heel graag in de gaten. Maar uh, Raymond, uh, een, uh, een kerel die bij ons uh, in 92 al ooit is komen werken... die, uh, die uh, draait daar nu de zaak en uh, die doet dat met vol enthousiasme. En, uh, en dat doet ons goed. Ja, en uh, het loopt al goed, Er komen heel veel mensen op af. Op de Roverslein, ja, daar ja. komen zeker heel veel mensen op af. Wij zijn nu, we gaan nu volgens mij de elfde week in en uh, ja, zoals ik al meerdere heb aangegeven, nou, we, we hebben daar uh, als het ware nieuwe schoenen aangetrokken en dan weet je allemaal nog niet precies uh, waar eventueel uh, knelpunten zitten. Uh, en dat moeten we ook zien te ervaren uh, het is natuurlijk uh, vanuit het niets opgebouwd uh, jaren terug stonden fruitbomen en uh, ja, we hebben wel een tijd al in de horeca gezeten dus we proberen wel met de kennis en kunde die we hebben proberen we zoveel mogelijk uh, dingen te tackelen en te zorgen dat we van dag af de mensen goed kunnen voorzien maar ja dan is het ook onvermijdelijk dat het uh, dat het eens een keer drukker wordt dan we verwacht hebben en dat, uh, dat met koud weer wat meer warme dranken gevraagd worden waardoor we uh, ...in een spagaat raken. Uh, dat zijn die knellende schoenen? Dat zijn die knellende ja. schoenen. Dus dan, uh, dan gaan we zorgen dat we dat, we dat sturen. En, uh, en gelukkig uh, hebben we een heel goed team... ...en uh, is iedereen uh, dol enthousiast om dat allemaal uh, in goede banen te leiden. En, uh, daar slagen we, vind ik, uh, heel erg goed in... ...dat er eens een keer uh, wat langer gewacht moet worden in die hele drukke dagen... Uh, en ja, daar hebben we één zondag gehad dat het inderdaad een ja. beetje spaak begon te lopen. Maar en dan het was is... wel heel gezellig, want ik ja, had zondag, dat moet ook. Het, er was een hele grote tafel waar iedereen aan zat op zijn koffie te wachten en er werden dus zelfs grappen gemaakt en oh ja. jij hebt je koffie al heen nee, dat, dat ging goed. We hebben ook bitterballen dat moesten ook lang, maar dat gaf niet. Het was ik heb de anderhalf uur, of ruim een uur gezeten, maar het was gewoon gezellig Maar geen dus, uur hoeven wachten, hoop ik Nou, nee. <lacht> ja, dan wil ik me verder niet over maar <lacht> We hadden aangename gezelschap aan die grote tafel. En er schoven nog meer mensen bij. En, uh, ja, weet je, je bent natuurlijk uit. Het is een prachtige omgeving. Je hebt lekker gewandeld in die bossen. Het, is een, het ziet er heel mooi uit van binnen. Het is heel gezellig. Het is, het is een leuke locatie. En als je dan ook nog aangename gezelschap hebt aan zo'n hele grote centrale tafel. Ja, dan, dan heb ja, Ik heb bedoeld. buiten gezeten. Dat was ja? dan uh, nog een mooiere dag. Maar dan uh, mogen er misschien <laughs> nog wel wat bomen komen. Nou, die komen er ook wel. Alleen, het is natuurlijk dit jaar zo bijzonder nat geweest. Ook in begin januari. Er staan drie grote notenbomen op ons te wachten die ja, hoger zijn er dan bijgebouw. Ja, die horen natuurlijk in zo'n landelijke omgeving met zo'n gebouw horen die daar thuis. Dus als de bladeren gevallen zijn en de bomen zijn tot rust, dan kunnen we ze gaan verplanten en dan komen ze deze kant in. Dan komt er meer beplanting aan. Mm -hmm. Dus dat gaat uh, allemaal goed komen. Ja, de poort is open na alle seizoenen. Ja, ja elke dag. Het is bij de hele jaar door. Ja, in de winter zal het misschien een beetje moeilijker gaan. Hè? Ja, nee. Nee. maar ja, ook ja, nee, nee. nee. Nee. Nee. Nee. als je een heerlijke wandeling hebt Juist gehad, dan gaan wij de bos. En uh, dan uh, keer schakelen. misschien voor een glas wijn, en de andere voor een kop ettersoep, Maar het kan allebei. Kijk maar eens bij de ja. Een beetje vergelijkbaar, zomer en winter eigenlijk. We moeten ook nog uh, eventjes over ja, het programma uh, de, uh, doornemen nee, van nee. Het, de week van het landschap uh, praten. Wat is er al te doen? Nou, we hebben gisteren aan de opening gehad. Um, we willen de jeugd uh, benaderen, dus uh, we hebben komende week in totaal in 300 leerlingen van basisscholen in Riel en Goole die uh, allerlei activiteiten komen doen. Die betrekking hebben op natuur. Dan hebben we zaterdagavond uh, hebben we uh, stappen in het verleden. Dan kunnen mensen met een huifka richting de gemeentebossen, de formale gemeentebossen in Rechte Heide. En met de theatergroep hebben we een tocht uitgezet in donker, want het is dan ook nacht van de nacht om de, de, de stilte en de donkerte te beleven. Dan hebben we een groep gevraagd om met uit te beelden en muziek bij een grafheuvel en dergelijke. Dus kunnen mensen een heel mooie tocht maken onder begeleiding. En dan komen ze vervolgens weer terug met een huifka bij de Hei, Of Ro En op zondag hebben we ook een uh, grote streekmarkt. En mijn kinderen kunnen nestkastjes timmeren, die kunnen de bos in daar, die kunnen die uh, speelbos in, het educatief pad. Ja, er is eigenlijk voor uh, iedereen van alles te doen. Dus ja. ik zou mensen uit willen nodig om zeker te komen. Mooi programma. Ja. En als ze dan iets langer op de drankje moeten wachten, moeten ze nog even een rondje in het bos maken. Dat is dan, nee, ja. dan heel nog geen kwaad, vervelend. Ja, Nog een rondje ja, door, ja. door het bos. En dan bos. smaakt het nog lekkerder als je terugkomt. <laughs> ja, is Nog lekkerder. Het is zeer de moeite waard, maar de mensen kunnen in ieder geval altijd voor het programma... Van de week op de week van het landschap.nl kijken. Ja, je hebt hier als folders liggen, ja, maar iedereen folders, heeft computer ja. thuis en, en uh, Klopt. week van het van het landschap aan elkaar. Week van het landschap aan elkaar.nl. Ja. En voor de kinderen is er op het moment ook een heel mooie survival gids die ze nu voor gratis kunnen krijgen, waarmee ze dus het educatieve pad helemaal af kunnen lopen met allerlei opdrachten en leerzame dingen. En dat pad dat start ook bij de Hoovertse Lei. Ja, ja, ja. Wordt dat straks iets een beetje echt het centrum? Waar je, waar je inderdaad ook dit soort informatie kan krijgen... ...maar waar je sowieso een, een soort informatiecentrum... Nou, we hebben dus als Brabants en... Landschap in Overleg... Waarop, hebben we, als je binnenkomt ook ja. een, een, een tv-scherm, touchscreen... ...kunnen mensen ja. informatie krijgen, ook routes en dergelijke... Er hangen, ...wandelroutes, een paar platte gronden, kaarten, informatie... ...want we doen het ook samen met de Kempse landgoederen natuurlijk... Dus daar kunnen mensen de informatie vergaren en dan vervolgens van daaruit het terrein de gebieden gaan verkennen. Ja, ja. Ja. Dus ik denk dat het een hele mooie verrijking is voor de gemeente Goorden, zo'n punt. Ja, een schakel voor de hele omgeving. Ja. Zondagmorgen hebben we ook nog het streekontbijt, dus dan proberen we, wat we nu ook al doen in onze kaart, zoveel mogelijk streekproducenten erbij te benaderen. En, en ja, daar zie je ook met zo'n natuurpoort uh, in zo'n gebied, dat die koppeling met, met de omgeving, ja, dat is gewoon uh, prima. Ja, korte lijnen, duurzaam, uh -huh. lokale economie. Dichtbij ja. ligt de nieuwe hoef, is die uh, ook uh, in, op een of andere manier uh, in dat geheel uh, betrokken. Die hebben we ook betrokken. Is, uh, we hebben vorige week ook vrijwilligersdag gehad. dan hebben we deels bij de Roverslei gedaan. Mm -hmm. En ook bij de Nieuwe Hoef. Mm -hmm. En gisteren is er voor de, was het ook beschermersdag en genodigde dag. Oh, ja. Toen is er ook een uh, mooie boswandeling vanuit de Rovertse En hebben de mensen een mooie lunch bij uh, de Nieuwe Hoef kunnen gebruiken. Kijk. Dus we werken wel samen in. Ja. Ja, ja. Het is ook een leuke wandeling hè, tussen, de Rovets, de, tussen de u en, en de Nieuwe Hoef. Ik kan me voorstellen, als je eerst daar gezeten hebt. Je hebt een flinke wandeling gemaakt. Dat je bij de Nieuwe Hoef ook weer. Wat gaat er het ligt diep in de bos, ja, ja, ja, ja, ja. het ligt daar diep in de bos. Ja, dat ja, is een heel mooie plek. Lijkt heel een mooie plek, Met die ja. meanderen ja. Beek, heel mooie ja. plek. Ja. Ja. Nou, wij uh, hebben onze onderwerpen goed uh, besproken, denk ik. Ik heb, ik heb nog een nieuwsgierig vraagje van, van, uh, van een andere partij uh, opgedaan. Uh, mensen die in zo'n uh, opvang uh, zitten, uh, mogen die zelf ook een handje uitsteken om... om uh, ja, Goed, de dingen die er gedaan moeten worden. Om, om, er is natuurlijk van allerlei werken. Uh, wordt dat uh, toegestaan? Of, of uh, niet werken? Dat is in ieder geval uh, uh, zichtbaar geweest. Dat uh, een van uh, de mensen van de groep. Die uh, er uh, het laatste was. Die uh, hielp bijvoorbeeld bij de catering. Uh, vond hij dat leuk om, uh, om ook te helpen. En die... Uh, uh, ...zorgde eigenlijk voor uh, uh, de melk, de frisdrank en uh, alle andere... Ja, die, andere die, drank, die melden of, zich spontaan uh, om mee te helpen. dat ligt ook aan de groep, denk ik, uh, hoe dat uh, gebeurt. Ligt eigenlijk een beetje voor de hand, he, En dat helpen, dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de voetbalcompetitie uh, die ze hadden gedaan. Uh, daar waren ook mensen bij die dat mee organiseerden en uh, ja, dat loopt dan vanzelf zo. Ja, ja. Wij gaan eruit. Hè. We hebben nog 20 seconden om onze gasten te bedanken. Burgemeester dorp hartelijk dank Wim de Jong en Rob Mutsaats. Dank voor de komst hier in Golskringen. Wij gaan eruit. We zeggen de luisteraars weer dank voor het luisteren en tot de volgende week.